Uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Op vliegbasis Eindhoven is de Hercules geland... met stoffelijke resten van slachtoffers van MH17. Op de luchthaven van de oost oekraïnse stad Garkhof... werd vlak voor het transport een korte ceremonie gehouden. Op vliegbasis Eindhoven begint rond deze tijd een korte ceremonie. Daarna worden de vijf kisten naar de corporaal van Uithoisle kazerne in Hilversum gebracht, waar forensische experts proberen de resten te identificeren. Partijvoorzitter Struilaert van 50PLUS heeft het opgenomen voor Kamerlid Henk Krol... die verwikkeld is in een subsidieaffaire. Struilaert zei op het congres van zijn partij... alleen als Krol hele, hele, hele stoute dingen heeft gedaan, dan vliegt hij eruit. Volgens de voorzitter bemoeit het bestuur zich niet met achterklap... insinuaties, verdachtmakingen en roddels. Hij zegt dat anderen 50PLUS willen beschadigen of afleiden... van de idealen waar de partij voor staat. Op het congres in Hilversum werd Jan Nagel opnieuw gekozen... tot lijsttrekker voor 50-plussen in de Eerste Kamer. Rond Hilvarenbeek zitten nog 7.000 huishoudens zonder stroom... door kortsluiting en een kabel bij Goorle. Dat meldt energieleverancier Enexis. 20.000 andere huishoudens in Zuid-Brabant zijn inmiddels weer aangesloten op het net. De kortsluiting ontstond rond het middaguur. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vroeg mensen om bij nood... met hun mobiele telefoon 112 te bellen omdat de telefonie via de vaste lijn niet meer werkte. Er is een groot tekort aan begrafenisteams voor de ebola-slachtoffers in Sierra Leone... zegt de voorzitter van de nationale hulpactie Giro 555... die net een bezoek heeft gebracht aan het West-Afrikaanse land. De begrafenissen moeten vanwege besmettingsgevaar... met speciale veiligheidseisen worden uitgevoerd. Volgens de voorzitter van de hulpactie gebeurt het nu maar in de helft van de gevallen. Het weer, flinke periode met zon. Alleen in de kustprovincies nog een enkele bui. Het is 10 tot 12 graden bij een matige zuidenwind. Morgen weer bewolking, plaatselijk een bui dan en opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A12 richting Den Haag. Daar staat tussen Bunnik en nu net een 2 kilometer, want daar zit de hele weekend de hoofdrijbaan dicht. Al het verkeer wordt er over de parallel rijbaan geleid. Daar staat ook drie kilometer tussen knopen, lunetten en die we geen. Verderop staat eh, bij Blijsijk drie kilometer file richting Den Haag. Daar is een auto stilgevallen, blokkeert daar één rijstrook. Veel druk tot A15 Rotterdam richting Gorkum. Daar staat tussen Sliedacht Oost en Gorkum 7 kilometer. Dat zijn omrijders voor de A16 richting Breda. Daar wordt gewerkt. Daar staat de vijf kilometer tussen Dordrecht Centrum en knopen, klaar voor Polder. Op de A20 richting Hoek van Holland, drie kilometer bij Rotterdam Centrum. En door de werkzaamheden op de A12 staat het ook vast op de A27 vanuit Almere richting Utrecht. Tussen de knopen Rijnsweert en Lunetten drie kilometer. En op de A28 richting Utrecht daar staat voorknopend Rijnsweert twee kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Opvang van wezen en voedsel. Stop de ebola-ramp. Steun de nationale actie en geef op Giro 555.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 ZANG Rijden bijna helemaal voor je de singer van Spendal and en To The Barricades. Welkom terug bij op Zaterdag het derde en laatste uur. weer. Ja, Wat gaan we daarin allemaal nog doen? Nou, Buiten de Katja-platen. Uh, we kijken uh, vooruit naar de Formule 1 race die morgen verreden wordt... op het autodroom José Carlos Pache te Brazilië. Daar kijken we even vooruit, want er zijn met nog twee races te gaan. De spanning stijgt en dan natuurlijk met name tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg... Uh, als we er tijd voor hebben, hebben we ook nog uh, nieuws van de Volvo Ocean Race. Want de eerste etappe is, ligt inmiddels achter ons. En uh, team Brunel is als derde geëindigd. Uiteraard uh, het vaste item rond de klok van half vijf. Het dier van de week. En die luistert naar de naam Becky. En het gedicht van de week, hoe kan het ook anders met al dat jazz in Zandvoort? Uh, om kwart voor vijf het gedicht van de week... staat natuurlijk volledig in het teken van jazz aan zee. En als we nog tijd hebben, Zandvoorts nieuws in het kort. Tussen de Katja-platen door. Zo is het. Maar bij Katja gaat de radio even nu een stukje harder, robert <laughs> ja. ja, daar is hij dan, hè. De singer van Britney Spears. Hier is Tatsik. It. Baby, can't you Goed. Ja, ga gaat nog even door, hoor. Ja, het is een beetje een uh, katja-uurtje, hè, dit. Ja, maar dit is wel, dit is wel een violiste, dat is echt ongelooflijk. Je moet het maar eens een keer op YouTube bekijken. Lindsey Sterling, daar hebben we het over. En met table Rival. Nou, wat hij allemaal met de viool kan, dat is ongelooflijk. Nou, daarvoor hadden we ook een, een uh, verzoekplaats. Dat was uiteraard Britney Spears. GFM, Race Radio, Pit Report... Zo meteen gaan we gewoon door, Katja. Dus gewoon blijf luisteren naar CFM. Maar eerst het Race Report. En dan gaan we, kijken we vooruit op de Formule 1 race. Die morgen verreden wordt op Nederlandse tijd om vijf uur de zondagmiddag. De race op het Autodrom José Carlos Pache. En dan wordt het spannend met nog twee races te gaan: tussen uiteraard Lewis Hamilton en Nico Rosberg. En uh, ja, het zijn geen vrienden van elkaar, want uh, ze, uh, over en weer via de media uh, zijn ze bezig. De allereerste Hamilton, het wordt oorlog met Rosberg. Lewis Hamilton verklaarde na de Grand Prix van België de oorlog aan Mercedes-ploeggenoot Nico Rosberg, zo vertelde de Brit. In die race botsten de twee door een merkwaardige actie van de Duitser. Ik had vier races gewonnen, maar na Monaco ging het een stuk minder, kijkt Hamilton in Engelse media terug... Op het begin van het seizoen. En na Spa dacht ik, ik ga dit uh, harder spelen. Ik ga dit harder moeten spelen. Nu is het oorlog. Als ik terugkijk, heb ik de energie van een negatieve bom in iets positiefs veranderd. Rosberg had de leiding om de wereldtitel in handen... maar inmiddels staat Hamilton die al tien races won op één. Toch is de Brit nog niet zeker. Nico is mentaal ijzersterk. Hij doet nog steeds mee en strijdt nog altijd. Met, zogezegd, met nog twee races te gaan, dus Brazilië en Abu Dhabi... Uh, heeft Hamilton 24 punten voorsprong op Rosberg. En in het laatste weekend worden dubbele punten uitgedeeld. En daar zegt Rosberg het volgende over... Toen Rosberg nog aan de kop ging van het WK van de Formule 1... vond de Duitse coureur maar niet dat tijdens de slotrace in Abu Dhabi dubbele punten te zijn verdienen. Een paar maanden later, nu dus, is Rosberg echter van mening veranderd. Aangezien hij nu 24 punten achterstand heeft op zijn Britse teamgenoot Lewis Hamilton. Ik vind die dubbele punten nu een fantastisch idee. Ik houd ervan, zegt de Mercedes-coureur afgelopen donderdag met een knipoog in Sao Paulo. Waar morgen nogmaals de grote prijs van Brazilië de voorlaatste race van het seizoen wordt verreden. De Formule 1 krijgt op 23 november zijn ontknoping in Abu Dhabi. Voor de winnaar zijn niet de gebruikelijke 25 punten te verdienen... maar maar liefst 50. Dat is geweldig. Door deze opzet heb ik nu nog een kans om wereldkampioen te worden. Al dus Rosberg. Uh, waar we ook even met plezier naar terugkijken... is het optreden tijdens de eerste vrije training van Max Verstappen. Want Max Verstappen heeft zijn fysiek de kaartje afgegeven... aan zijn toekomstige concurrenten in de Formule 1. Tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Brazilië... reed de 17-jarige coureur van Toro Rosso zich naar de zesde tijd in Sao Paulo... hoefde Verstappen alleen Felipe Massa, Nico Rosberg, Louis Hamilton... teamgenoot Daniel Kiat en Fernando Alonso voor zich te dulden. Verstappen dreigde halverwege de vrije training nog van de baan te raken... maar loste een penibele situatie met sterk stuurwerk rustig op. Daniel Giuncadelli... Uh, hield zijn bolide niet op de baan. De 23-jarige Spanjaard schoot van de baan... en reed de voorkant van zijn auto in de prak. Verstappen maakt eerder al indruk... tijdens de vrije sessies van de Grand Prix van Japan en Amerika. Wij zijn de bied op het circuit van de Suzuka klokte hij de twaalfde tijd. De vorige week was de zoon van de voormalige topcoureur Jos Verstappen in de Oosten terug te vinden op een tiende plek. Mo uh, zometeen om vijf uur via het speciale kanaal de kwalificatie van de grote prijs van Brazilië. Oké, okay, dan gaan we weer door met de... <lacht> Gaat het? <lacht> <lacht> Katja, hier zijn de doors.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 His brain is squirming like a toad Take a long holiday Let your children play If you give this man a ride, sweet mammal, he will die Killer on the road, yeah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 met louter platen verkopen lukt het niet meer zo te zien. Adieu, afwienerschnitzel in de grote en nog bijbedrukken. Snel weer een pot bierguus, maar nu moet je opzij. Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats. We hebben ongelooflijk op Opzij, opzij, opzij, want ik ben haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. Komt her, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet Blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen. Dan kunnen dan misschien als het hebt. Wat over koetjes, voetbal en de lotto praten. Nou, dag tot ziens aan je, ga je goed. We moeten en springen, vliegen, taken van staan en weer door. Een leuke nieuwe versie van de oude single van Herman we van Veen. Je de Guus samen met een big band, de New Cool Collective. Albert Jan, ja zeker. dat was <laughs> de single Opzij. Ik ga ook opzij voor jou, want er is ruimte nodig om aandacht te besteden aan het dier van de week. Ja, en die, is nog steeds, die luistert nog steeds naar de naam Becky. En Becky is een lieve, spontane dame van anderhalf jaar oud. Ze werkt graag met de baas en leert snel. Ze is in principe sociaal met andere honden. Ze is alleen best fel aan de lijn. Loopt ze los, dan is er niet zoveel aan de hand. Ja, ze kan wat bitchy uit de hoek komen... maar ze speelt ook heel erg graag met soortgenoten. Aan de lijn is er nog een hoop werk te verzetten. Daar moet de nieuwe eigenaar echt rekening mee houden. Zo lief als ze is, je moet hier echt de tijd voor nemen. Met goede begeleiding bereik je snel goede resultaten. Katten is ze niet gewend, dus daar plaatsen ze haar liever niet... Becky kent de basiscommando's en luistert erg goed naar. En het is een mecheltje, dus mecheltjes zijn over het algemeen druk en nerveus. Dat heeft zij eigenlijk ook wel een beetje. Vooral heel druk, een groot uithoudingsvermogen. En natuurlijk is ze wel heel lief naar mensen toe. Een knuffelkont, alleen stiekem, want dat is, dan is het niet zo stoer. Ze hopen dan ook snel een geschikte baas te vinden... want in huis zal ze wel een stuk rustiger zijn dan hier in de kennel. Ze heeft hier wel een maatje die ze moet gaan missen. Ze speelt het liefst de hele dag met Sammy. Wie heeft de tijd, geduld en net zoveel energie als Becky? En uh, gaat u dan een keer op bezoek naar bij Becky? Een Becky verblijft momenteel in het dierenhuis Kennemuiden, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571 3888. 571 3888. Of kijk ook even op de website www.dierenhuiskennemerland.nl Want ook Becky verdient een thuis. Dat wat betreft het dier van de week bij CFM. Nou, het begint al een beetje schemerig te worden hier in Zalvoort, hè? Ja, we gaan op naar de avond. Een spannende avond. Met uiteraard heel veel mogelijkheden om lekker uit te gaan in sofort. Hier is Shelly Roth en In The Evening... In de studio van CFM. Jij wel? Nee. Nee, nee hè? Kijk, jij weet er meer van. Ja, dat denk ik ook. <lacht> You're the Joe Cocker, and you can leave your head on bij CFM Sanford. 10 minuten overal, vijf geworden, inderdaad. Schemerig Zandvoort op dit moment. En je kan je gaan opmaken voor je zaterdagavond. Een Stappersavond. Jazeker, maar eerst gaan we het even hebben over het voetbal. Want vandaag hebben de veteranen 1 die hebben gespeeld tegen Velsen. Eng stand van die wedstrijd? Ik zie grote vraagtekens in je ogen. Drie tegen drie. Oké, okay, nou. Dat is een gelijkspelletje, maar Velsen stond helemaal onderaan. Dus wat o. dat betreft is het ook niet zo best. Dat had je nou niet moeten nee, zeggen. Nee, nee, nee, nee. <laughs> Een keurig gelijkspel voor uh, de veteranen. 3 tegen 3 wethets. En van de het voetbal gaan we over naar de Volvo Ocean Race. En dan hebben we het over zeilen, luisteraars. Want op 11 oktober uh, werd er gestart vanuit Alicante voor deze zeilrace rond de wereld. En het Nederlands team uh, onder leiding van Bauer Bekking uh, doet ook mee. En het uh, team Brunel in de wandelgangen geheten. De eerste etappe is, uh, is inmiddels uh, verzeild. Het was uh, een spannende strijd met, uh, met ja, tactische manoeuvres van de, tussen de zeven gelijkwaardige boten. Maar uh, nogmaals, Tim Brunel is op een derde plaats geëindigd in deze eerste etappe van de Volvo Ocean Race 2014-15. Schipper Bekking en zijn mannen hadden 25 dagen en 7 uren nodig om de 6.487, u hoort het goed. 6.487 mijl, dat is ongeveer 12.000 kilometer, Zo. lange etappe naar Kap-Kaapstad te voltooien. De komende week moeten de zeilers van Brunel herstellen van deze loodzware eerste etappe. Ondertussen zal de technische walbemanning van de Nederlandse Volvo Ocean Race Equipe beginnen met het uitvoeren van kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden. Eveneens krijgen de zeilers een aantal dagen vrij... waarna ze zich weer gaan voorbereiden op de in-port race in Kaapstad... en de volgende etappe naar Abu Dhabi... die op woensdag 19 november van start gaat. En mocht u naast het downloaden van de ZFM-app ZFM uh, een zeilfanaat bent... dan adviseer ik u deze app ook te downloaden van de Volvo Ocean Race... want dan kunt u hem dagelijks via videoverslagen en updates de zeilrace volgen. En goed, nogmaals, op woensdag 19 november... gaan ze richting Abu Dhabi. Oké, okay, en waar zijn ze nu uh, verzeild geraakt dan? Kaapstad. Ze hebben Kaapstad... Okay. verzeild geraakt. Oh, ja, ik ja, had okay, het kunnen. Oké, oké, oké. Zo meteen het uh, gedicht van de week... maar we hebben nog één plaat voor jezelf, vlak voor het gedicht. Is er eentje uit de jaren 80. Jawel, daar zijn ze dan, de dames van 5 Star. Hier is Rain or Shine... Gelukkig scheen de zon vandaag, lekker hier in Zomvoort. Hebben we met z'n allen van genoten, joh, The Rain or Shine, de single van 5 Star. En daarmee is het kwart voor vijf geweest. We gaan hem doen, het gedicht van de dag. Jazz aan de zee. Ik voel me jazz. Jazz aan zee past, past als een badjas. Jazz is ontspanning. Het is een soort ontsnapping... Een ontsnapping uit het leven. Dan kan ik mooi in het jutje blijven kleven. Ontsnappen aan de werkelijkheid, het is een feit. Als ik me jazz voel, stoort niemand mij. Dan ben ik echt blij. Dan, dan voel ik me vrij. Ik voel me dan rustig. Dan ben ik niet zo vluchtig. Als ik jazz luister, dan hoor ik zelfs geen gefluister. Van Jessup word ik blij en van Saskia LaRoe voel ik me vrij. Van Boogie Woogie word ik ontspannend en van Lils Macintosh verlangend. Verlangend naar de volgende keer dat ik me weer jazz aan zee voel. Lekker genieten onder het genot van een biertje en of glaasje wijn. Gezellig in het juttertje bij elkaar zijn. Praten over alles van alles wat. Vrolijk zijn, lachen. De jazz van Jezep speelt je plat. Met nog een hapje erbij maakt het feest compleet. De smaak, de geur, brengt je naar een andere planeet. De ambiance, je weet toch, met kaarsen en bitterballen. Lekker gezellig als een blad voor de muziek van Jezep vallen... Lekker, jazzmuziek erbij. Live entertainment, prachtig met jou aan mijn zij. Proost op deze onvergetelijke sfeer. Een biertje en of wijntje voor jou en mij. Dat, dat doen we zeker nog een keer. Worden het gedicht van de dag bij CFM Jess aan C. En vanmiddag om 4 uur is losgebarsten in uh, Talassa... bij Café het Juttetje. Het optreden, daar hebben we het dan over van Jessup. Nou, we hebben al een plaatje vast gedraaid, maar we hebben er nog eentje klaarstaan. Hier is Jessup. Dus nu live te horen op het strand in Stand. The there's a pretty girl, right? If you go to the show. There's a pretty girl, right? If you go home. Say what? Where I go, where I go There's a pretty girl oh. If I go to Amsterdam, holler Where I, I go now There's a pretty girl There's right. Oh. pretty girl oh. Pretty girl, pretty girl pretty girl, yeah Pretty girl, pretty girl Blow your soul, Mr. Perry Nou, swingt dat of niet, uh, Albertjan? Ja, ja hè? Ja, kan niet wachten. Ik Ik Helemaal goed, joh, de jazz En yeah, yeah. de Pretty Girl naar nou, het gedicht van de dag. En dit ging ook allemaal uiteraard over jazz. Jazz AC. Vanaf vier uur vanmiddag bij Café Het Juttertje. En van de jazz gaan we over naar het golf. Want jij hebt golfnieuws voor ons, uh, Albertjan. Ja, dan hebben we het uh, luisteraars over, uiteraard over Joost Luiten. Joost, Laten, Joost Luiten heeft op de derde dag van het HSBC Championship in Shanghai... een flinke progressie gemaakt. De golfer uit Blijswijk ging op het Chezjan International rond in 69 slagen. Met een totaal van 217 slagen steeg hij 26 plaatsen naar de gedeelde 30ste plek. De Noord-Ier Graham McDowell bleef koploper... maar hij moest na een ronde van 71 slagen wel wat terrein prijsgeven. Met 250 sla 205 slagen heeft hij nog één slagvoorsprong op de Japanner Hiroshi Iwata. En de Duitse Martin Keimer en de Amerikaanse Bubba Watson volgen met 207 slagen. Morgen dag vier. Oké, okay, tot zover. We kunnen er nog eentje draaien. En onze eindtune natuurlijk, hè? Ja. In een van die twee is er eentje van Michael Jackson. Nou, daar gaan we echt heel veel jaren terug in de tijd. Begon het zo'n beetje mee voor Michael Jackson? Hij heeft het niet over de Jackson 5, maar echt de, de solo carrière van hem. Hier is afkomstig van de CD of The Wall, het gelijknamige nummer. Zandvoort op zaterdag bij CFM. Ja, joh, de Michael Jackson en... Of de Wol. Ja, we gaan weer ruimte maken voor de overige programma's van CFM. Ja, en wij zijn er morgen weer. Jazeker, zullen we dat doen? Jazeker, van 2 uur tot 5 uur CFM op zondag. En jij gaat zo meteen lekker jazzen? Neem ik, ga aan. Jazz ik ga naar Jazzup. Ik ga naar Jazzup. Jij gaat even naar Jazzup. Ja, ik ga naar Jazzup uit het strand. Nou, heel veel plezier daar. En uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren. En graag tot morgen. Dag. Doei, doei. Tot morgen. Some things in life are bad. They can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da, grumble. Give a whistle.